Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In het Witte Huis is politiek topoverleg begonnen over de begroting voor volgend jaar. De besprekingen tussen de Democraten en de Republikeinen zitten muurvast. Daarom heeft president Obama de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner... en de Democratische Senaatsvoorzitter, Harry Reid, uitgenodigd om te praten over een compromis. De Republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de Democraten... Zijn ze er vrijdag om middernacht niet uit, dan gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële overheidsdiensten, zoals de belastingdienst, blijven doordraaien. De honderdduizenden ambtenaren in dienst van bijvoorbeeld musea en nationale parken worden dan naar huis gestuurd. Dat kan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie ernstig benadelen. Vandaar dat president Obama de republikeinen heeft opgeroepen zich verantwoordelijk te gedragen. Het Japanse energiebedrijf Tepco pompt stikstof in een van de reactoren in Fukushima. Het gas moet voorkomen dat zich een nieuwe waterstofexplosie voordoet. Het inspuiten van voldoende stikstof kan enkele dagen duren. Volgens de Japanse regering is er geen direct gevaar voor een explosie... maar pompen ze de stikstof uit voorzorg in reactor nummer 1. Als het succes heeft, wordt hetzelfde bij reactor 2 en 3 gedaan. Na Griekenland en Ierland heeft nu ook Portugal bij de Europese Unie aangeklopt voor noodsteun.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 Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft toegezegd het Portugese verzoek zo snel mogelijk te behandelen. De kwestie staat bovenaan de agenda van een top van de Europese ministers van Financiën, vrijdag en zaterdag in Budapest. Dan het weer, helder en minimaal rond 8 graden, overdag eerst wolkenvelden, in de middag ook zonnige periode, het wordt dan 10 graden in het noorden en 19 in het zuiden.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 Sorriso io ti borgo una cosa. Su questa amicizia nuova pace sì, cosa che so come sono infatti chiedo perdono. che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Un sorriso io ti borgo una rosa, su questa amicizia nuova, pace sì, rosa. Verdo no, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 Mm, mm, mmm Mmm, mmm, mmm, mm, mmm Oh, oh, oh. Tra weet dat ik je niet kan vinden, maar ik weet dat ik je niet kan vergeten. quanto sei speciale, tra le niet e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti Zolang ik che fatto van fatto io però ik heb, er een soort van verkeerde hand heb, ik ga er een soort van verkeerde hand heb, ik ik ga er ik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 questa amicizia nuova pace sì uh -huh. che son come sono infatti chiedo in de stad,